Ik weet niet uh, of ze jou kunnen horen of zo. Oh, wacht even. Ik kan hem natuurlijk op de dingen zetten. Even kijken hoor. Uh, uh, even kijken. Ik kon hem uh, op, op hen schreeuwen. Uh, maar ja, anders gaan we even op de chat dan. Dus. Uh, wat zeg je? Ja, ik heb gekeken. Ze hebben mooie spullen hebben ze daar al. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus. Uh, ja, ja. ja. Het is meer een internetwinkel waar je dan op afspraak naartoe kan ofzo. Oké. Okay. Ja. Ja, ja want ik heb ook eens een motorjack gekocht een keer in de stad, jaren terug. Dat is een echte motorjack, want die zijn veel zwaarder dan een gewoon leerjack. En, en die... Die, die dingen, die, die, dat ding was loodzwaar, zwaar. Maar hij zat wel lekker. Maar uh, toen, uh, toen had ik hem een keer aan mijn broertje gegeven. Want ik vond hem eigenlijk te zwaar, weet je wel. <laughs> en, toen en toen op een gegeven moment uh, heb ik hem aan mijn broertje gegeven. Want hij was ook iets te ruim eigenlijk wel. En mijn broer paste die perfect. En toen na een paar maanden toen, toen ging die rits kapot. Dan denk ik, oh, ja wat zonde. Die jack was ook nog niet eens zo gek duur, 200 guld of zo, in die tijd. Dus. soortje. Uh, dat was ook zo'n soort, was, was, was zo soort jack, wat. Uh, uh, hoe heet het? Dat uh, is op die website, zeg maar. <laughs> ja. Ja. Dus. Uh, maar ik ben nou op de radio, uh, nu, live. Dus als ze op de chat verder gaan, dan. Uh oh, je hebt hem aan, Oké. Okay. Dus je kan alleen mij horen, zeker, hè? Nee, dat kan. <laughs> nee, ik bedoel, via de radio. Heb je de radio niet aan, Internet. Ja, want ik, ben, ik zit juist. Uh, als je die radio aan zet, dat ding is je ernaast, waar Eurostar Radio staat. Aan de rechterkant. En als je die aanklikt, dan kan je alles horen, dus. Oké. Okay. Dus. Dan zie ik je op de chat, ja? Hè? Huh? Ja? <laughs> Oké. Okay. Dan ga ik hangen. Dan gaan we de chat al verder, als je zin hebt tenminste. Oké, okay, tot zo. Hoi. Ja, luisteraars. Uh, dat was. Uh, dat was Arjan. Hij uh, zit op de chat met Arjan. Ja, wat je nou hoort, dat is de microfoon. Hij, hij kraakt een beetje. Oké, okay, nou, we. Uh, uh, mensen, we zitten elkaar uit te zenden. Live. Uh, op Eurostar Radio. Ja, hey, Jan, heb je nog wat te vertellen op de chat? Uh, We hadden het over een hè? Over een Ja, het gaat hier niet helemaal. Wacht even, hoor. Ja, zo, dat gaat beter. Ja, mijn microfoon zat niet goed vast, dus... Uh, <laughs> Goed, oké, okay, nou, zijn live uitzending, wordt ook opgenomen, dus je, later kan je terugluisteren, als alles tenminste goed gaat. Dus, uh, ja, dus Arjan, uh, als kun je op de chat wat, uh, kun je op de chat misschien, oh wacht eens even, ik kan misschien kijken, dan kan ik je toevoegen, als je dat wil. Dan ga ik even kijken hoor, uh, dan klik ik op Arjan, en even kijken, nee wacht even, dat gaat uh, niet goed. Eh, uh, nee. Opties, eh, uh, opties. Hé, wat is dat nou weer? Jasper online? Wacht even hoor. ik moet even uh, kijken. Ik ga even de chat even opnieuw opstarten. Dat ga ik even opnieuw doen. Dus uh, ik kom wel terug op de chat hoor, Arjan. Dus gaan we even kijken. Je mag best wel wat zeggen op de chat hoor. Ik bedoel... Uh, ik ga eerst eventjes opnieuw mijn, uh, mijn chatpagina openen. Dat is uh, Eurostar Radio, dus. Uh, Oké, okay. Chatroom. Oh, ik moet mijn eigen natuurlijk nog. Uh, eens even kijken, wachtwoord. Want zonder wachtwoord kan ik geen dingen veranderen. Dus ik ga gewoon chatten. Hey. Oh, ben ik de enige hier nu? Oké. Okay. Nou, hallo. Ik zie ineens drie luisteraars. <laughs> drie luisteraars. Iedereen die toevallig net inschakelt. Ja, luister naar Eurostar Radio. We gaan zo uh, muziek draaien. Maar ik ben Arjan ineens kwijt. <laughs> ja, en de rest ook. Nou, dat is wel uh, jammer. Maar goed. Kanaalcentrale, even kijken hoor. Ben lijst. Ik heb helemaal geen bandlijst, Lijstje. Iedereen kent er gewoon op, zonder wachtwoord in te voeren. Maar dan zie ik Arjan ook niet meer, alleen mezelf. Nou, dat schiet niet op, natuurlijk. Ja, dat is raar, dat is raar. Dus Arjan, als je luistert, gewoon opnieuw je naam invoeren. Op de chat, je hoeft geen wachtwoord. Oh, ik zie Eurostar staan, maar ik zie nog geen Arjan. Maar goed, ik ga in die tussentijd even een muziekje uh, draaien. En uh, ja, en uh, misschien dat straks uh, dingen er nog bij komt. Uh, Marcus. Dus uh, dan gaan we gezellig op de chat. Op de chat uh, ja. dan hebben we dan uh, de band Marianne uit Duitsland met Down bij de Elvenspring Ja. Uh, De band Marian met Darn Bij de Elven Spring Oké okay, luister. live uitzending Op Eurostel Radio Live vanuit Den Haag Het is vandaag zondag 27 januari 2013 En de dood is eindelijk ingezet zoals jullie weten Het is aardig wat sneeuw weggesmolten Ja sneeuw is mooi In de natuur is wat prachtig maar op een gegeven moment, ja, je krijgt toch uh, een beetje lossen in het verkeer en zo. Fijn, dat weten jullie allemaal wel. En dat is uh, best fijn. Dus ik ben daar echt niet rauwig omdat die sneeuw allemaal uh, weg gaat. En ik hoop dat we uh, voorlopig geen sneeuw meer krijgen. Frieskau vind ik niet erg, als er maar geen sneeuw valt. <laughs> Dan kun je dus altijd nog naar Oostenrijk of naar Zwitserland of weet ik veel waar. Om uh, te skiën of wat dan ook. Ik vind uh, maar goed, dat is mijn mening. We gaan door naar het volgende nummer. Dat is uh, Breezeless met Have you ever? En dat is een house mix. Have you ever lost yourself inside someone? Else? was Breezeless met you huh? Ever, Zijn house mix, oké, okay. ja ik weet allemaal niet meer, het uh, gaat een beetje, een beetje een valse start geweest, begin, uh, uh, uh, ja, begin van het programma is helaas niet opgenomen, want uh, ja oké, okay, uh, Arjan zijn we kwijt van de chat, dat vind ik jammer, maar goed dat maakt niet uit. Uh, goed, we gaan even kijken of we wat stevigs kunnen vinden. Dan moet ik even denken hoor. Uh, ja, ik heb zoveel muziek hier. Allemaal rechte vrije muziek. Ik heb echt wel wat stevigs voor Arjan. Dat heb ik ook wel, maar dan moet ik even zoeken. Oh, misschien is dat wel wat. Eens even kijken. We hebben hier... Ja, ik zit maar gerotten te zoeken, hier. ik heb hier zoveel muziek op staan. Ik moet eigenlijk uh, ook mappen hier, bepaalde genre, bij elkaar schoppen. Want het wordt uh, een beetje allemaal, misschien is dit er wel een leuke. Uh, de wietpas is gelukkig niet doorgegaan, de wietpas. Maar we gaan hem toch even draaien, de wietpas, onder stroom. Bijna 40 jaar voerde Nederland een internationaal omstreden softdrugsbeleid.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 Gande van, de Verenigde Staten voorop. Gande van, de Verenigde Staten voorop. Oh, oh, oh, van, oh, oh, de Verenigde Staten oh. Ja jongens, dat, uh, dat ging fout. Dus dat, uh, helaas. Dit liedje gaat helaas niet op. Oké. Okay. Oké okay, jongens, ja, er van alles fout hier. Het liedje blijft hangen. Dat is hier nog nooit gebeurd. Ah, nou goed, we gaan, gaan lekker gezellig verder. Deze donderen we eraf. Remove, play it, flag. Goed zo, weg mij, Weg met die Wietpas. Wietpas is toch al uh, afgeschaft. Dus uh, ja, mensen worden ook gek ervan. Ik dacht eens dat de stream niet goed was. Maar. Ik hoor uh, ik hier echt niet goed van. Goed, ik weet het eigenlijk niet meer. Volgende liedje, The Rising Hope met uh, het nummer Vineyards. Okay, luisteraartjes, uh, dat was uh, <laughs> The Rising Hope met het uh, nummer Vineyards. En we gaan nu verder naar Heet uh, met Crash Your TV. Maar gauw afgelopen zeg, ik was even afgeleid. Maar goed, hij bol was het met Crusher TV, niet doen mensen. Dan krijg je spijt van televisie en elkaar trappen, dat heeft helemaal geen zin. En hier is Dabio Swing Orchestra, ook geen uh, misselijk nummer: Pink Noise Walls. Dat was uh, <laughs> Diablo Swing Orchestra. En they're coming from Sweden. En het nummer heette Pink Noise Walls. Oké, okay, prachtig nummer. Een beetje, uh, ja, hoe noemen ze dat ook weer? Dat uh, gothic uh, muziek, hè? Oké, okay, ja, hey, ik zie uh, Arjan hier. Arjan, hé, die Arjan. Hey, die Arjan. Hallo, Arjan op de chat. Hey, hapio. Hoi Arjan, hoi Arjan. Wat nog meegemaakt op uh, van de week of zo? Meegemaakt. Ik zal het graag op de chat zetten. Jullie kunnen gewoon uh, meechatten op Eurostar Radio. Ik zie Willem de Ridder ook op Skype uh, verschijnen. Ik weet niet of hij uh, me belt, dat weet ik niet. Maar dat, dat, het zou wel leuk zijn als uh, Willem de Ridder uh, in de uitzending komt. Hij is al eens een keer een bij ons in de uitzending geweest. En uh, ja, was leuk. En uh, ja, Marcus komt misschien straks ook nog daarbij. Ja, we hebben nog wat meegemaakt. Arjan, ah, uh, iets leuks of zo. Of heb je een leuke anekdote of zo? V vertel dat op de chat. En dan vertel ik dat uh, op de radio door. Jee, nee, lekker rustig. Haha. <laughs> Oké, okay, ja, lekker rustig, hè? Ja, dat moet ook kunnen, hè? Lekker relaxed. Nog uh, sneeuw geruimd verder. Nog zijn uh, heel geruimd. Uh, nog sneeuw geruimd. Nou, ik heb van uh, gisteren wel gewerkt, gistermiddag. Tussen twee en zes. Dus uh, patatje met, ha, ha, ha. dag patatje met. Wie is patatje met nou weer? Oh jee, patatje met... Ja, leuk hè? <laughs> ja, grappig. Ja, ik zal niet weten wie het is, maar het zal wel goed wezen. Er zijn ook mensen die uh, gaan nieuwsgierig zijn. En die willen alleen maar zien wat er op de chat gezegd wordt. Maar goed, dat is wel leuk, want uh, ja, via deze radiochat uh, kun je gewoon ook skypen. Uh, Skype-adres is alohadiola. A-holadiola. En dan kan je gewoon lekker... Meelullen via de live uitzending. Het is nu, uh, zie ik, twee minuten over negen geworden. En dus uh, onderuit gegaan met mijn scooter. Leuk hè? Oh jezus. Zo, oh, vertel eens. Je hebt toch geen schade hoop ik, Arjan. Nog schade? Nog schade? Ja. Nog schade gehad met je scooter. Nou ja, goed. Je hebt het overleefd, want je bent er nog, hoor ik. <laughs> of zie ik op de chat. Maar ik hoop dat je scooter geen schade hebt gehad. Een beetje, oké. Okay. Nou, een beetje is nog niet zo heel erg. Hij zit in ieder geval niet in elkaar. Dus dat, wel uh, gelukkig maar. Ja, dus uh, je bent in ieder geval wel heel huis uh, vanaf gekomen. Ja, kijk, uh, je bent van vervoerafhankelijk. Ik ben daar, afgelopen uh, weken ben ik uh, toen met, uh, met de tram naar mijn werk gegaan. Want uh, ja, op de fiets, dat vind ik veel te gevaarlijk met die gelodigheid. En uh, ja, toen ben ik met de tram gegaan en toen ben ik de laatste week ben ik wel met de auto gegaan. Omdat het natuurlijk uh, ja, was hier en daar wel wat gestrooid. Dus uh, ja, ik ben met de auto dan gegaan. En nou had ik van de week uh, toen ik uh, naar huis rijd, deze uh, mijn versnellingen niet meer. En ik denk, Jezus Mina. Dus Arjan heeft uh, een schaafhondje. Oké. Okay. Oké, okay, ja, oké. Okay. Maar goed, dat is niet zo erg toch? Hè? Ja, Hollandse Fenty en wel tijdens een stootje. Maar gelukkig geen ernstige verwondingen. De scooter heeft een beetje schade. Nou gelukkig. Gelukkig niet al te ernstig. Maar goed er kan gebeuren. Maar goed om mijn verhaal even af te maken. Eh, mijn uiter die bleef ineens in zijn een staan. Hè, zijn versnelling. Dus ja ik kon ook niet veel meer doen. En bij mij in de buurt. zit een garage vlakbij op loopafstand. Toen dus ben ik daar in zee naartoe gereden. Nou is al in de tussen alweer gemaakt. Maar ja. Dus uh, maandag weer met de auto. Hè. Tenminste, dinsdag dan. Want ik moet hem maandag halen. Want ja, het ook kon ophalen. Moest ik ook overwerken. Hè. Dus ja, moest ik ook de fietspaden schoonmaken. Dus, uh, dus uh, ja, ja, goed, oké. Okay. Zeg Patatje Met nog wat te vertellen of zo? Ja, nee. Ja, Patatje Met. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Die patatje Met. Ja. Hey, hoi. hé, hey, Patatje Met hier. Antwoord. Patatje met, waar kom je vandaan? Ja, Patatje ja. met, waar kom je er vandaan? Patatje met, nou ja goed. Patatje met, met zit er al een aantal minuten op, heeft nog niks gezegd. Nergens huizen. Weer eentje die anoniem wil blijven, maar maakt niet uit. Nergens huizen. Ja, waar ligt dat tussen middel nowhere en nergens, hè? Dus, uh, ja, dat is een heel interessante weer. vrouw. Uh, wat ben je? Uh, van, uh, van seks, hè? Een man. Oké. Okay. En hoe oud ben je? Een patatje met... Uh, hoe oud ben je? Ja, oud. <laughs> Jezus, criminelen, jongens. Hij is oud, ja. Hoe oud? Hoeveel? Een jaren? hè? Heel oud, zeker. Ja. Heel oud. Of, uh, of heel, uh, ja, oud, gewoon oud. Het is een man, uh, het is een man is oud, zeg Arjan. Ja, ja, ja, ja. En hoeveel jaren ben je dan, uh, Patatje, met? Uh, uh, ja. Ja, uh, uh, ik weet het niet hoor. Uh, maar goed, dan gaan we even tussendoor nog even een liedje draaien. Kunnen we kunnen ondertussen nog even lekker chatten. Doe even nog verslag van de chat. We gaan nog een liedje draaien van Diablo Swing Orchestra. En dat is uh, de porcelaine Judas, oftewel de Porceline Judas. Hier is uh, de Diablo Swing Orchestra. Dat was uh, de Diablo Swing Orchestra met de uh, porcelain judas, uh, hele breekbare judas. Ja, en als ik hier op de tijd, uh, of op de, op, de, op de tijd, kijk, is het er? tien over negen? Dan hebben we hebben nog vijftig minuten, maar ach, misschien gaan we wel door tot na tien uur. Gezellig op de chat met Arjan en Patatje met. Patatje met heeft, uh, volgens zijn zeggen. het patat uitgevonden. Zo, zo uh, patatje met. Dus uh, ik ben een oude pa patatbakker, zegt hij. Ja, en uh, ja, hij komt uit Vlaanderen. Dus een Belg, haha. Ha, ha. Nou, ik weet niet wat er grappig aan is om een Belg te zijn. Volgens mij uh, is er niets mis mee. Maar goed. Een Belg, haha. Ha, ha. <laughs> ik heb net patat uitgevonden in 1810. Dan ben je al zo oud, oh, Patatje Met. Ja, hij zegt ook dat hij eeuwen oud is. Ja, zegt Arjan, hij is wel betrekken en lekker patatje. Ja, ik ook wel hoor, Arjan. Met pindasaus, hè. En uitjes. Oh. Ja, meestal eet je uitjes met uh, met, uh, met haring. Hè. Maar met patat kan het ook, hoor. Ah, wel uh, zinnen, zegt uh, Patatje Met. En uh, ja, Ar Arjan gaat aardappelen schillen. Ja, gezellig, Arjan. Nou goed, als we nou allemaal uh, lekker aardappelen gaan schillen, gaan we allemaal patat eten. En, uh, patat is volgens mij uh, uitgevonden door een belg inderdaad. En dat was in de, de, de Franse tijd. Er was oorlog en er was geen geld. En, uh, en toen kwam er eentje op het idee. Ja, er was geen geld voor, uh, voor voedsel. Toen Kwam er eentje op het idee om patat in reepjes te snijden en te bakken. En uh, dat was wel heel goedkoop en dan kwamen de mensen toch wel wat te eten, weet je. Dus uh, ja, 1810 ja, dat zou best kunnen hoor. Dus, uh, dus ik denk, uh, ja, uh, denk ik tenminste hoor, ik weet niet of het zo is. Maar goed, we, we gaan eens even kijken, de Green Walls, met uh, prachtige nummer, A Green Flower.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 Oh, Rustic chains. Then now the time is Now out of my veins My blood is pure enough Dus dat was uh, de Dada Were man. Oké, okay, ja, we zitten hier gezellig uh, op de chat. Met Arjan. Hé uh, uh, hey Guus, hé hey Guus. En uh, uh, patatje met Arjan. Uh, Guus en patatje met. Hé, hey, Guus. Hoe is die Guus? Hé, hey, ja ja, Guus ook op de chat. Gezellig joh. Ja, met, uh, we zijn al vanaf 8 uh, uur bezig, dus uh, ik heb het hele weekend uh, non-stop muziek gedraaid, zoals je weet. En uh, ja, ik hoop dat mijn uh, stemgeluid een beetje goed, uh, goed te horen is. Dus uh, ja, we zijn hier met uh, Patatje Met en met Arjan en met Guus. Gezellig, gezellig, gezellig, gezellig. Gus, heb je nog iets, uh, iets meegemaakt van het weekend? Heb je nog iets leuks uh, te vertellen op de chat? Dan uh, horen we dat graag, hè. Dus, ja, oké. Okay. We kunnen, uh, ja, even kijken. Ik zit een beetje alles op te lezen, weet je. Dus een patatje met uit België. Arjan ook uit Den Haag, oude collega van mij. Ja, en Guus, uh, ook uh, geen onbekende van mij. Dus, uh, eindelijk lente. Ja, ja, ja. ja. De <laughs> sneeuwduur begint te smelt al. Ik heb het vanmorgen gezien. Ik denk, hè, hè Eindelijk droge voeten. <laughs> dus uh, ik denk dat morgen alles al uh, voor een al weg is. Dus oké. Oké, ja. Hoi Guus. Uh, hoi Arjan. Ja, hallo Arjan. Hallo, Guus. Prima, eindelijk lente. En dat werd wel tijd ook hoor. Bedoel, ja, we krijgen wel. Uh, komende week wel wat hier en daar wat regen. Het gaat de sneeuw nog sneller weg. Maar als ik zo. Uh, ik heb er net. Uh, vanmiddag althans. ben ik nog eventjes naar Albert Heijn geweest. Daar was het. ze uh, wel aardig lopen nog. Dus de stoepen zijn. Uh, zijn wel redelijk sneeuwvrij. Maar ja, goed. Uh, ik, hoef, uh, ik heb van het weekend ook al gewerkt. Dus. Uh, ja. Uh, ben, uh, ben, uh, ja, hoe zal ik het zeggen <laughs> daar ben ik blij om prima, eindelijk lente, ja, daar ben ik blij om zeg Arjan oh dus oké, okay, we gaan er even, even snel nog een liedje tussendoor, dan kunnen we nog even op de chat nog wat erbij praten dus kom naar uh, www.eurostarradio.nl dan kan je of skypen, wat je wil of chatten en uh, Aloha Diola is het Skype-adres. Daar kan je inbellen als je er zin in hebt. Het hoeft niet als je het niet wil, maar het mag. En je kan ook lekker, uh, lekker chatten. Je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Dat is alleen maar voor technische ondersteuning. En dan heb ik nog een leuk liedje voor de Dalla Wellerman: The White Moon. Uh, prachtig, man. To dream and a white shame with a golden glow and a corn Ja, luisteraartjes, dat, uh, dat was de Dado Weatherman. Uh, prachtige liedje. Dat heette de White Moon, de Witte Maan. En uh, oké, okay, nou we zitten dus. Weet uh, je lekker op de chat te kletsen? En dan heb ik nog uh, een prachtig nummer van, uh, van Marianne. Eens oh, dus even kijken wat er op de chat gebeurt, wacht daarvoor. Ga eens even kijken. Ik dat Patatje al weg is. Patatje met of wat ik... Euh... <laughs> uh, hij is al uh, 200 jaar oud. Hij heeft het uitgevonden, gevonden, zegt hij. En uh, dan komt hij uit Vlaanderen. Maar hij is alweer weg. Jammer genoeg, hè. ik vond het wel leuk. Uh... <laughs> ik vond het wel grappig. Hè. Die Patatje met is alweer verdwenen. Maar goed, jammer dan. Uh, wie is dat, vraagt Arjan, dat nummer. Dat is de Dada Weatherman. En ik geloof dat zuid Amerika komen als het goed is. Dus uh, de Dada Wedderman. Prachtig nummer, lekker relaxed. En dan heb ik hier nog, uh, ik, uh, nog een aardig liedje. Van de Duitse band Marian. Of Marianne, hoe je het ook uit mag spreken. En dat is één nummer en die vind ik zo mooi. Ik, ben, ja, ik heb twee albums op mijn, uh, in mijn map zitten van uh, deze band. Het is allemaal rechte fraaie muziek zoals jullie weten. Uh, even kijken hoor. Dat is mensen Dat vind ik zo mooi, maar. Hier is Mariaan. während nicht das Leben kurz da stets der Mensch vom Menschen her so gibt's beklagenwärter und auf diesem weiten Runden nichts Einförmig stellt Natur sich her doch tausendförmig ist ihr Tod. So. es fragt die Welt nach meinem Ziel nach deiner letzten Stunde nichts und wer sich will ich nicht ergibt dem Erdenlose das Leid erzürnt in Staf, ik ons op en fühlt in de laatste stond.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 Jeder das die Zeit in die was die keine gab. Denn jeder sucht ein all zu sein und jeder is ist getrunken. Ist im Grund der Leid. Ja, dat was eh uh, haha de band Marianne met uh, doch menschensmerts. Ja ja ja, dat menselijke leed. Ja, oké. Okay, ja. We hebben het hier over paprika. Het is de tijd om paprika in aubergine te zaaien volgens Guus. Maar Guus kan het weten. Want Guus is een expert in plantenzaden. Guus, ja. En uh, Guus die heeft uh, niet alleen het rood, geel en het groen... ...maar ook het bruin en paars en zelfs het witte. Ja, dat was wel leuk natuurlijk. Het is niet alleen lekker, maar het is ook mooi om te zien, hè, paprika. Ik heb ze wel eens in het Westland gezien. En uh, ja, heb je van die uh, kassen, weet ze wel, waar ze dan uh, van die uh, uh, paprikas kweken of, of noem maar op. Maar ik heb zelfs uh, Guus heeft zelfs bruine, paarse en witte paprika. Ja, dat was wel leuk. En Arjan die zegt, met een patatje erbij. <laughs> Dus, uh, ja, ja, dat was natuurlijk wel hartstikke leuk, natuurlijk, hè? Ja, dat was gaaf, hè. Alleen, uh, vraag ik me af, bestaan er ook uh, paprika's, uh, bijvoorbeeld een rode paprika met witte stippen? Of een gele paprika met rode vierkantjes? Of witte vierkantjes? Of uh, vierkante paprika's? Of... Achthoekige paprika's. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, lieve mensen. Of het bestaat. Ja, je weet het maar nooit. hè. Maar ja, goed, We hebben, uh, zoals een leuk liedje geluisterd. Dat is Mensen Smerts. Ja, dat is een ik vind het zulke mooie muziek. Een beetje rock, een beetje middeleeuwse invloeden erin. Ik mag dat wel, weet je, die mix van uh, moderne en klassieke. Of oude muziek, zou je het ook noemen mag. Dus, uh, ja... Oké, okay, je luistert naar Eurostar Het is onderhand alweer uh, twee minuten over half tien geworden. En je luistert naar DJ Jaap op de zondagse uitzending tussen 8 en 10 uur. En als het echt heel gezellig wordt op de chat en op de Skype. Want misschien komt Marcus ook straks via de Skype, dat weet ik niet. Maar soms is hij er wel, soms is hij daar niet. Maar, maar we zullen zien... Uh, dan gaan we gewoon door tot uh, of elf of misschien wel 12 uur. Ja, ik ben heel vrij. Uh, ik ben uh, natuurlijk, ik uh, kan doen en laat wat ik wil op mijn eigen stream, weet je. Dus uh, ja, uh, oké. Okay. We houden het ook netjes even. Het draaien geen commerciële muziek zoals jullie weten. En uh, niet dat ik er niet van hou hoor, maar ik bedoel, het is ontzettend duur. En ten tweede van ja. Ik vind het ook wel leuk om muziek te draaien die, uh, die, die eigenlijk uh, op de radio niet te horen zijn. Op de reguliere radio, zowel commercieel als publieke omroep. Daar hoor je eigenlijk weinig uh, of geen uh, uh, rechtenvrije muziek. Of, ofwel niet commerciële muziek. Dat zijn artiesten die verdienen misschien net, net aan hun muziek uh, wat ze verkopen. Dekt dat misschien net de kosten... Maar die moeten het meer van hun optredens hebben. Ja, het, ja zoveel verdient de CD ook niet. Tegenwoordig met dat downloaden. Dat downloaden tegenwoordig, wat er gebeurt. Ja. De leiders hebben me verlies Maar vind ik dat voor de artiesten wel zielig. Voor de platenmaatschappij niet. Dat zou ik gewoon eerlijk. De platenmaatschappij heb ik niet zo'n medelijden mee. Maar ik vind het wel sneeuw voor de artiesten. Maar goed, ja, het is niet anders. Dus ja. Maar ja, er zijn ook artiesten die zien dat downloaden juist als reclame. Want er zijn altijd mensen, echte fans, die willen ook uh, natuurlijk de originele cd of le hebben. En uh, ja, ik zal eens even kijken of ik uh, nog een leuke uh, liedje kan vinden. En uh, de Acoustique, uh, ja, dat ga ik speciaal voor Guus draaien. En dat heet People, uh, People Suffering. Prachtig maar. Thank you. Beetje laat, sorry hoor. Ja, ik, ben, ik, ik, ik heb hier een radio aan staan, een internetradio. Daar kan je dan de programma's naluisteren. En uh, ja, daar zit natuurlijk wel 20 à 30 seconden tussen. Hè? Dus ja. Oké, okay, we hebben het hier over paprika's kweken. Paprika's, dat lijkt. Uh, het lijkt wel de natuurlijke tijd, hè? <laughs> Leuk joh, hartstikke leuk. Nou, paprika's, uh, even kijken hoor, Ik even teruglezen op de chat. Uh, Arjan die vraagt zich af, uh, hoe krijg je al die kleuren? Uh, bijvoorbeeld uh, naast uh, geel, groen en, en, uh, en rode paprika, hoe krijg je die andere kleuren allemaal, weet je? Zoals bruin, wit en uh, misschien nog wel blauw ook. Nou, dat, uh, dat vraagt Arjan zich af. Nou, die antwoordt als: allemaal kleuren die van nature voorkomen in het wild. Bij paprika. En daar maak ik dan een kruisje mee. Ja, en dat klopt ook. Alleen, bijvoorbeeld, mijn vader, die was vroeger kleurmaker voor Autolak. En ik kreeg hij een opdracht om kleuren te maken. Uh, nee hoor, het geluid is niet weg. Ik, dat viel even kleine stilte dus uh, oké okay. ik weet het, de rest even uh, nee hoor dus uh, geluid is schuin weer terug hoor dus oké, okay, ik hoor het op de achtergrond hier goed ik draai het draait even weg want het lijkt een beetje af de televisie hier ook op een kanaal staat dat lijkt ook een beetje af, maar goed ik zal, ik zal me richten op de uitzending nou, het is nou uh, tien over half tien, we gaan, gaan uit uh, door zolang het gezellig is ik ga, brrr, tien uur stoppen no way man, zolang het gezellig is blijven we gewoon naar uitzending oh ja, we hadden het over die kleuren paprika nou oké, okay, die komen dan in de natuur uh, voor dan, hè. nou uh, Gusti die mengt tot allemaal en dan krijg je weer andere kleuren. weer. En dat is met verf en met licht ook. Hè? Wist je dat, uh, mijn vader was kleurmaker vroeger. Die werkte in een, uh, een kleurmakerij. Dan maakte ze dan, ja als een auto mijn vader maakte dan de kleuren. Als iemand zei, ik wil een rode auto hebben. Dan ging hij die kleur maken. Dan had hij zo'n waaier met allerlei kleuren. Van zwart tot, uh, weet ik veel wat. En dan komt de klant dan zeggen, nou ik wil me nee, een Bordeaux rood hebben of zo. Nou, dan werd dat gewoon gemixt. Die verf door elkaar Als je groen, groen en blauw door elkaar. Uh, of was het? Nee, geel en groen door elkaar. Dan krijg je uh, geel en uh, groen. Nee, wacht even. Geel en blauw. Dan krijg je groen. En als je uh, rood en oranje mixt, dan krijg je oranje. Uh, rood en blauw. Ja, ik zeg het verkeerd. Wacht even. Uh, als je oranje wil maken, dan kan dat met rood en geel te maken. Met verf dan, hè? Dat klopt. Nou, maar met licht is het anders. Wil je wit licht maken? Dat kan ook. Ja, dat is wel simpel. Gewoon lampie. De meeste lampen zijn wel wit. Maar of zuiver wit, of een beetje gelig wit. Maar als jij bijvoorbeeld drie spots neemt. Een blauwe. Gewoon, gewoon normaal blauwe, rood en garoen en je richt het op één punt. Weet je wat voor kleur dat wordt? Dat wordt wit. Dat wordt gewoon wit. En Arjan die zegt, wel leuk als je witte paprika in de winkel ziet liggen. Ja, het is wel apart natuurlijk. En ik denk dat die dingen best wel lekker smaken hoor. Het is allemaal geen, geen kleurstof weet. Of andere rotzooi wat ze tegenwoordig in het voedsel gooien. Het is allemaal puur natuur, want je kan natuurlijk alles kruisen. Want als het niet natuurlijk is, kan je het ook niet kruisen, toch? Die toevoegingen, dat is vaak het probleem. Dat mensen giftige stoffen toevoegen. Als snoep bijvoorbeeld, waar kinderen agressiever worden. Kleurstoffen, waar mensen ziek van kunnen worden. Allemaal om het er mooier uit te laten zien. Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Maar als je gewoon natuurproducten met elkaar mixt en kruist, dat is niks verkeerds aan. Want als het niet natuurlijk is, dan kan je het ook niet kruisen. Dus het is gewoon natuurlijk. Want de natuur laat niet met zich zollen. Dus het is natuurlijk wel een verschil als jij een kleurstofje toevoegt aan uh, bijvoorbeeld meel. Om groen brood te krijgen of knal brood. Dat ja, kleurstof is niet natuurlijk. Tenminste, uh, dat neem ik aan. Maar als je bijvoorbeeld bepaalde natuurlijke producten met elkaar kruist. Dan blijft dat gewoon natuurlijk. Alleen het ziet er anders uit. Een appelpeer bijvoorbeeld. Of een peerappel. Als je dat kruist. Daar is niks mis mee. Een kruine appel met een beetje perensmaak. Of andersom. Dus uh, dat is met die paprika's ook zo. En uh, ja het is, wel, uh, uh, uh, het is goed voor de markt misschien. Dat verkoopt misschien wel witte paprika's. Misschien zijn er ook wel paprika's met uh, witte paprika's met uh, rode stippen. Uh, dat doet me denken aan de paddus van, uh, uh, nou ja, van, van Kabouter Piggomé of zo. Van thee van Kabouter mee. Er werd vroeger veel reclame voor gemaakt, na de vlak na de oorlog. Zo dus, uh, heb ik maar laten vertellen. En dan had, uh, had je nog zo'n boekje. Uh, ja was commercieel uh, wel, maar goed. Uh, ja, kinderen vonden het een prachtig. Ik heb mee met zijn vanelle thee. <laughs> oké, okay, goed. Tijd voor een muziekje. En uh, oké okay, jongens, we gaan lekker we verder kletsen op de chat. Als je wel, mag je ook bellen hoor. Dus uh, via de Skype. Aloha Diola. En ik, uh, ik denk dat uh, Marcus niet meer komt. Maar goed, hij was ook van de week niet lekker. Want ik heb zijn eigen uitzending ook niet gedaan op Redderadio. Radio omdat hij niet zo lekker was, dus ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar ik weet niet of hij mij luistert, maar we gaan nu lekker luisteren naar Ready van de band No Creeps. I Up, that means you walked away. Tried to get you in the conversation, in the pop to steal the day. So when I see how you act today, well, I really got to ask myself, weren't you the one who split things up, who put me back into the cell? So all these little memories mean nothing to you no more yeah. And I'm a piece of flat as the sea spit on the shore oh. I thought I'd be a pet while your future is at sight But even when you talk too bad about me, I'll be by your side Slept in the face, but the memory stays the same What you think you're here on the brink to blame someone But I don't, I don't think that we should end up like this Oh, I still believe there's a lot behind the mist, But I don't, I don't think that you want it to end So forget your pride and give me a hand Don't, I don't think that we should end up like this Like this. Oh, I still believe there's a lot that I'll ever missed, but I... weer, net op taart terug, hè? ja, oké, okay. nou jongens, uh, ik geloof, uh, oké, okay, het is nu uh, 12, 13 minuten, nee 13 minuten over 10 is het nu, en als ik nog steeds naar Eurostar Radio, en ik zie dat uh, Gus nog steeds op de chat zit, en uh, ja, we gaan gezellig doorkletsen. Ja, ja euro's daar op de chat, dat is uh, ja, een of andere bot of zoiets. Je geeft aan hoeveel luisteraars er zijn. En uh, wat verlies liedjes er gespeeld worden, een beetje overbodig. Want dat staat op de site ook al. En daar zal ik even, even vragen of iemand het wil veranderen. Oké, okay, nou de dui is wel lekker ingezet, er is al... Uh, op de stoep al vrijwel geen sneeuw meer, zag ik er straks. Ik ben even naar de avondwinkel geweest. En, uh, ja. Uh, goed, oké. Okay. Nou, er zijn nog een paar luisteraars, zie ik. Twee luisteraars. Twee chatters. <laughs> Guus en ik. Nou goed, uh, we gaan toch even gewoon door, joh. Even uh, gezellig, ja, toch, uh, Guus? Ja, ja, ja, ja. Ja, oké, okay, Guus. Hey, Guus, heb je nog, nog iets uh, te vertellen of zo? Een leuke anekdote of zo, of uh, weet ik het dan. Uh, je kan ook in uh, als je er dus zin in hebt. Aloha Diola uh, uh, via Skype. En dan zit hij voor op de chat. Uh, ja, een leuke anekdote of zoiets, weet je. Dan uh, ga ik dat voorlezen. Dus, uh, ja, ik heb hier ook, uh, ik weet niet of Marcus nog langs is geweest. Ik geef dat hij nog niet eens op de Skype zit. Dus ik denk dat Marcus. Uh, die was vrijdag al niet lekker hoor dan ik. Dus uh, oké, okay, laten we dat even rusten. Dus uh, oké. Okay. Ja, Edwin en Manuel Posse uh, is, is, is nog online. Ja. Um, ja, maar we zien wel wat we bedoelen. Uh, ik weet niet of het gelegen komt om hem te bedden, maar hij mag me altijd bedden. Dus, uh, oké, okay, ik weet niet of hij ook luistert. Goed, we gaan gewoon gezellig door. Laten we het tot op 11 uur houden. Goed, ga ik om 11 uur stoppen. Uh, dus uh, er draaien we af en toe nog leuk muziekje tussendoor. Ja, ik bedoel, uh, hier in Den Haag uh, ja, tot nu toe uh, het doodt hier behoorlijk al. Er is aardig wat sneeuw verdwenen, zag ik op de stoep. En uh, ja, er zijn mensen die uh, een week geleden zeiden ze al dat de vorst weer terugkomt in de, uh, na het weekend hierna, na deze nieuwe week. Maar dat moeten we nog maar eens zien. Uh, ik heb dat grafiekje ook op het Nosjournaal gezien. Maar ja, ik neem dat allemaal mee, maar met een korreltje zout. Want vaak voorspellen ze dingen die ge... meestal nooit uitkomen met het weer. Dus dan hoop ik dat het blijft. Ik vind het niet erg als het af en toe vriest. Maar die sneeuw, ik vind dat we dat wel genoeg gehad hebben. Dus een neeuw. En dan gaan we nog eens een leuk liedje draaien. Dus even. Ja, de Shadows of Light. Uh, ja, oké. Okay. Shadows of Light, dat heet het album van Atomic Cat. Nou, ik vind het hele goede trance muziek. Dance en Trance. Why heet het volgende nummer Stars in cars, so popular. Taking your desire for a ride. Glamour things in dream machines shine so bright. And I Welcome to the club of no regret Take a bow, your time is now You ain't seen nothing yet dat is een prachtig nummer van uh, Atomic Cat, met uh, Why Dance. Ja, we hebben het over het weer op de chat, Guus en ik. Uh, ja, we moeten even zoeken hoor. Het wordt een beetje, even kijken. Ja, hier is de chat weer. Ja, ik voorspel zelf, uh, volgens mijn gevoel hoor, ik ken er natuurlijk naast nou zitten, maar uh, ik voorspel een nat voorjaar, maar na april een toch nog mooi voorjaar en een mooie zomer. Alleen de laatste twee weken van augustus wordt het weer een echte regenachtige periode. Maar laten we niet klagen, misschien zit ik ernaast, misschien uh, valt het allemaal wel mee. Maar ik denk dat we na uh, die periode die we nu krijgen best wel veel uh, neerslag... En pas uh, ongeveer na Koningendag. Of rond Koningendag krijgen we beter weer. En uh, ja, en dat we dan uh, een natte laatste helft van augustus krijgen. En een natte september. Oké, okay, het is maar uh, natte vingerwerk misschien. Maar misschien zit ik uh, niet ver naast. Ik weet het, uh, tien jaar geleden, in 2003. Een behoorlijke warme zomer was begonnen in januari al heel droog. Dat de krokeltjes allemaal heel vroeg uitkwamen in januari al hè. Dat kan ik me nog goed herinneren. En uh, toen ben ik met mijn vrouw in, uh, in België op in vakantie geweest in de Ardennen. Nou, het was bloed en bloedheet. Eén dag zijn we thuis gebleven, was op een dinsdag, dat weet ik nog heel goed. En toen zijn we gewoon thuis gebleven. Zo warm was het dat we geen eens zin hadden om, om de deur uit te gaan. Dus ja, dat is alweer tien jaar geleden. Nee, wie, wie weet, wie weet, misschien wordt het weer 30, 35 graden. Je weet het maar nooit natuurlijk. Nou uh, ja. ja, het weer is de laatste jaren zo uh, vreemd. Dus uh, ja, oké. Okay. Uh, ik kan me wel herinneren in de jaren. Uh, wanneer was het? In 1975 en in 1976. Hadden we ook twee prachtige zomers. Echt hele mooie zomers. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren. Het was al uniek, want ik kan me herinneren dat we vroeger ook best wel natte zomers hebben gehad hoor. Alleen, je onthoudt vaak de leuke periodes, hè, dat het mooi weer was en zo. Dus het lijkt alsof het vroeger mooier weer was als nu. Maar dat is gewoon, je onthoudt vaak de leuke dingen. Hè? Ik zie dat Guus. Uh, ja, ik vroeg al uh, oh, Guus net. Uh, ik zie twee luisteraars, er één van ben ik natuurlijk, eh, om het te checken. En eh, nou, Arjan is naar bed gegaan, die moet natuurlijk ook morgen werken. Eh, Gus luistert ook. Ja, één luisteraar is ook leuk, ja toch? Ik bedoel, eh, eh, eh, dus, eh, ja, de boel wordt opgenomen, dus ik ga het online zetten. Dus we hebben een mensen een beetje het idee wat voor programma's we maken. Eén eh? dus, eh, keer in de week, zondags vanaf acht uur, live uitzending. En elke zaterdag en zondag non-stop muziek op Eurostar Radio. Goed, oké. Okay, uh, we gaan uh, nog één liedje nog, nog even draaien. Het is nu vijf of elf bijna. Wij draaien nog even een liedje. En we gaan weer eens even terug uh, ja, als een groep. Ik weet dat Guus het ook een hele goede band vindt. Uh, ik ben er ook gek op. Jammer dat ze maar één cd... Uh, Online hebben gezet die je mag uh, mag spelen. Dus uh, de groep LUL, LUL, L-U-L-L, Lull L -U -L -L, met One Week Time. Every day come up with something new. Just close your eyes and make the best happen.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 Toen was het weer stil. Maar daar ben ik weer. Ja, er zit even tussen. Dan komt, ik zit op de chat natuurlijk. En ik hoorde muziek natuurlijk uh, over twintig seconden later op de stream ontvangen achter mij. En dan ben ik wel eens dus een beetje laat met reageren. Maar ja, nog steeds die koptelefoon op mijn hoofd. Oké. Okay. Ik denk, oh jee, oh jee, oh jee. Maar goed, we hebben nog maar één luisteraar. Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, we gaan alles uh, gaan we weer online zetten, oké. Okay. Nou we gaan binnenkort uh, uh, iets aanpassen aan de, aan de, de chatpagina. Dus, uh, dus ja, ik bedoel, uh, op de site kan je zien hoeveel bitrate ik zijn, hoeveel luisteraars er zijn. En als ik eventueel liedjes los afspeel, kun je dat ook zien. Ja, dan heeft dat geen zin om dat ook op te de, op de chatten. En ik wil natuurlijk liever mijn eigen beheer erop hebben. Uh, Oké, okay, goed, ik ga er verder niet over uitdaaien. We hebben nog een half uurtje, mensen. Ik wil toch nog eventjes reclame voor mezelf maken. Dus even kijken, hoe ging dat ook? weer. Ja, oh ja. Uh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Dat is deze. Hè? Ja, even reclame voor mezelf. Daar komt hij dan. Stem af op Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl nou, Oké, okay, dan weten jullie dat ook weer. Goed zo. <laughs> We gaan weer eens een leuk liedje draaien. Uh, uh, uh, uh, ja, oh, wat is dat? Hey, dat is een, een uh, Nederlandse uh, DJ. Die heet CJ Rogers. En het liedje heet Hotspot. Het is een Surinaamse Nederlander, als het goed is. En die staat ook op jouw CJ Rogers, met het nummer... Hotspot. Uh, uh, CJ Rogers uit Nederland, uh, Surinaamse Nederlander, die prachtige muziek maakt. En ik heb nog een liedje voor je om, uh, om uh, even te introduceren voor Guus. Uh, en dat is uh, Space Invaders, CJ Rogers. Eet smakelijk, Els. Eet smakelijk al. Roger's met de Space Invaders. Ja, eet smakelijk uh, Els. Lekker hoor. Oh, ik krijg gewoon honger als ik dat zie. Aardappelpuree, appelmoes met heerlijke kleine dingetjes in pindasaus. Nou, ik zou zo mee willen eten, echt. Maar ja, ik heb hier een potje bier voor mijn neus. En aan de koffie. Ja, ah, heerlijk. Proost. Nee, <laughs> smakelijk... Uh, Oké, okay, ja, gezellig jongens. Ik hou wel van lekker eten hoor. Ja, dus uh, ik heb hier op, op, op mijn televisie hier een uh, kanaal. Het heet kitchen 24 of zoiets. Er wordt de hele dag wordt de eten klaargemaakt op de televisie. En dan, uh, ja, dan hebben ze zo'n uh, soort kookprogramma's dat, 24 uur per dag. En dan leren ze je uh, bepaalde uh, maaltijden te maken. Nou als je het ziet krijg je gewoon uh, honger. Hè? Dan loopt dat water je in de mond als het ware. En het, het gekke is. Uh, ik, ik ben een stevige roker zoals jullie weten. Maar als ik uh, eet. Heel veel eet. Bijvoorbeeld in een restaurant. Dan heb ik helemaal geen, geen behoefte aan een sigaret. Ja daarna meestal weet je. Maar zolang ik eet. Dan, dan heb ik daar geen last van. En ik ben nog niet eens dik. Weet je, ik ben 53 jaar. Ik ben, ik, ik ben niet eens dik. En de laatste tijd uh, zit ik veel, uh, doe ik veel zittend werk. Dan zit ik op de veegmachine. Of in de auto. En, en natuurlijk kom ik er wel eens uit. Maar als ik op de veegmachine zit. Dan zit ik ook de hele dag. En dan zou je denken dat ik zo'n hele pens heb. Nou begint dat al een beetje. Maar ik denk ook wel dat het met de leeftijd te maken heeft. Vroeger als kind was ik een behoorlijke snoepart. Veel zoetigheid. Drop. Noem maar op. Maar ik werd geen centimeter dikker. En geen gram zwaarder ofzo. Ik weeg zo tussen ongeveer 67 en 70 kilo in. Er zijn een kilootje verschillen. Maar ik kan eten en drinken wat ik wil. Maar ik word niet zwaarder. Maar ik ga gewoon een klein beetje, mijn buikje begint een paar jaar een klein beetje te groeien. Het is nog niet echt uh, dat ik een hele bierpens heb, zo'n uh, Duitse bierbuik. Maar uh, ja, het is nog niet, uh, ja. ik denk dat het ook wel een beetje met de leeftijd heeft te maken. Dus, dus uh, oké okay, mensen, goed we gaan eens een rustig liedje zoeken, mooi uh, mooie liedje, een beetje Shadows. De shadows, die gaan we niet draaien, maar het lijkt er wel op. Uh, de bent Person, die ben ik aan het zoeken. Person. Oh, ik kan het ook in Search opzoeken. Ja, dan zul ik even kijken op Person. Person. Hé, hey, wat is dit nou? Nou, dan moet ik even een mappen zoeken. Dat is wel mooi, Ik heb... Uh, <coughs> Een programmaatje dat heet A Virtual DJ. Dat is de gratis versie. En het mooie is, je kan uh, muziek ook uh, automatisch afspelen. Ik kan het zelfs opnemen. Nou, ik ben gewoon live aan het draaien hier. Want uh, dit is niet opgenomen wat je nu hoort. Hè? Ja, behalve natuurlijk als je na zondag de 27 januari luistert. Dan is het natuurlijk wel opgenomen. Maar <laughs> wat je nu hoort is gewoon live. En als het uh, maandag is of dinsdag, dan is het gewoon opgenomen. Dus uh, maar ja, oké. Okay. Uh, ik zoek de groep Person. En dat kan ook zijn dat hij in dat andere mapje zit. Dan gaan we eens even zoeken hoor. Uh, nee, dat is hem ook niet. Nou, ja, Person is een gitaarband. Het heeft een beetje een weg van de shadows. Maar ik heb ook wel de Rolling Stones en de Beatles hier. Maar die, ga, die mag ik niet draaien. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik heb zelfs een radioarchief heb ik hier. Een, op, een paar oude opnames. Van vroeger. Uh, misschien dat ik daar een, misschien een fragmentje uit kan draaien. Eens even kijken of dat lukt. Ik ga een, een klein fragmentje draaien. Goed? Nou, hier komt hij dan. Op de webcam. Dit is Ozo bescheiden Butler van Els. Zij zien dit. Oh. Ja, dit is ook de Butler van Els. Nee, je hebt maar één buttere mm. is Meer dan een zak, meer dan zeggen okay. Oh, dat is... Ik spreek het niet om het te zeggen. Mm. Let's rock Dennis. Mm. Baby just one sweet kiss. Honey from your sweet lips. Baby just one sweet kiss. Honey from your sweet lips. That's all I want. That's all I need. I'm satisfied. Honey just a one sweet roll Rock rock rock rock rock and a roll Baby just a one sweet roll Rock rock rock rock rock and a roll That's all I want That's all I need I'm satisfied We we'll go walking down the land Together in hand we go walking down the line, have a wobble listen to the band, honey just one sweet kiss, baby from your sweet lips, baby just one sweet roll, rock, rock, rock, rock, rock, rock in a row, that's all I want, that's all I need, I'm satisfied, that's all I want, that's all I need, I'm I'm satisfied, that's all I want, that's all I need, I'm satisfied. Dus uh, dat was uh, eerst uh, wat je eerst hoorde was een, uh, een oude opname van, uh, van Guus hè, met, uh, met onze vriend Bubbles. en uh, ja, wat je net hoorde dat was de, de groep Person met uh, Turn Around of Turn and Rock Me. Nee, Turn and Rock Me was dat. <laughs> Ja, laat ik een beetje op de shadows hè. Nog negen minuten mensen, en zijn er stof gelopen. het afgelopen. Gaan we, we gaan lekker door tot elf uh, uur. We gaan deze uitzending ook online zetten, zodat jullie dat uh, terug kunnen beluisteren. Nou, we hebben hier van toch nog een paar. Eentje hebt me proberen te bellen geloof ik. Maar ik, weet, ik kan niet zien wie het was. Iemand wilde maar skypen, maar ik zie alleen dat uh, posten online is. Maar je hebt meestal geen zin. Dus ja, die ga ik niet losgevallen. Maar iemand belde me net. Ik, ik weet niet wie het was. Oké. Okay. Goed, uh, ja, het is... papa uh, pa, pa. Even kijken hoor. Yeah, zegt Guus. <laughs> ja, bubbels is een wereldgozer. Ja, ik weet het. Ik, ik mis hem wel een beetje hoor. Ik bedoel, uh, ik vind het een leuke vent. Weet je. Hij is altijd vrolijk. En, uh, hij speelt hartstikke leuk. dus uh, Ik hoop dat hij weer eens een keer terugkomt bij jou het programma Guus vrijdagavond. Dus, uh, oké. Okay. Goed. Uh, ja, waar zullen we het over hebben? Ja, eens even, even denken hoor. Dus, uh, <laughs> ja, het is altijd makkelijker als er meerdere mensen zijn. Om het een dit te vertellen en om dat te vertellen. En uh, ja, ik probeer er wel wat van te maken, weet je wel. Dus... Uh, ja, maken is altijd wel mijn ding geweest. Weet ik, ik weet, vroeger toen ik uh, nog een klein pikkie was, <laughs> een klein gozertje, dan zat ik wel eens uh, naar Veronica te luisteren, de oude Veronica. En ik vond het heel spannend, dan zaten ze daar op dat zendschip, uh, in de storm en uh, weet ik veel wat. Uh, en ik zat dan uh, lekker thuis of, of vaardig in mijn bed. Met een bed, uh, radiootje onder mijn kussen. Naar Veronica te luisteren. Radio Veronica. De oude Radio Veronica. Het is nu niet meer wat het toen was. Maar goed. En uh, dat vond ik altijd wel spannend. hè? Maar het lijkt naar achteraf. Dat al die opnames. Het waren allemaal opnames. Die ze van tevoren in Hilversum in de studio opnamen. En dat werd dan later aan boord uh, gedraaid. Het enige wat wel live was. Dat was de nieuwslezer. Dat was live. En de technici. En nou, dan was ik nog een kapitein aan boord. En uh, ja, dat vond ik allemaal wel spannend weet je. En ik uh, vroeger zou ik ook wel eens radio te spelen met een bandrecorder. En ook een cassette deck met een plaatsspelertje. En dan maakte ik cassettebandjes en dan gaf ik een commentaar bij. Is jammer dat ik geen enkele opname meer van bewaard heb. Dat vind ik heel jammer. Want uh, ja, dat uh, stof toch, toch een beetje sentiment. En ik vroeger ik ook nog bij een uh, piraat gezeten. En uh, ja, dat was in 1984 of zo. Ik dacht dat er 84 was. Bij uh, Radio Eurostar. Ja, ja. Nou weet je waarom dit station Eurostar Radio heet. Dus Eurostar Radio. En er is nog een Eurostar Radio ergens hier in Europa. Dus ik denk, nou weet je wat, ik wil het toch. Uh, een beetje. Ik ben altijd wel iemand die een beetje eigen karakter aan wil geven. Daar heb ik het. Eurostar Radio genoemd. En uh, ja, dus voormalig uh, Aloha Radio zoals ze uh, wel heet. En ik hoop dat ik die daar mijn naam uit kan terugkopen. <lacht> wat toch, ja echt. Ik heb de jingles nog steeds bewaard van Aloha Radio. Ik heb ook nog wel wat uh, programma's uh, bewaard. Die staan ook nog wel op argef.com ook nog wat je van mij kan terugluisteren. Zelfs oude opnames bij Ridder Radio... Het staan ook nog ergens online uh, bij archive.org of .com, daar kan je ze ook terugvinden. Het is hartstikke leuk, hoor je allemaal uh, oude opnames, ook voor Ridder Radio ook, er staan ook heel veel op. En uh, ja, ook met Guus' zo natuurlijk, hè Guus. <laughs> ja, en uh, ik heb heel veel opnames uh, toen gemaakt van radio-uitzendingen. Van Redder Radio. Die ook toen. Eh, allemaal op CD gebrand. En ik wil dat binnenkort weer eens gaan doen. En als ik de tijd voor ben. ben ik ben vrijdags vaak ook eh, weg. Hè? Dus eh, ik ben ook wel eens eh, gezellig naar de kroeg. Ja. En dan eh, kan ik niet altijd eh, alles horen. Of, eh, of opnemen of wat dan ook. Dus eh, vrijdags is het meestal. Maar aanstaande vrijdag blijf ik wel thuis. Dan ben ik gewoon present. en blijf ik lekker luisteren. Van 11 uh, tot 1. Dus uh, nou ja. Ik heb uh, gisteren nog uh, naar Nelly geluisterd. Ook nog. Uh, dus uh, ja. Uh, en dan morgen. Komt Willem de Ridder weer op. Uh, als je, uh, ik weet niet of jullie. Uh, mensen die overige luisteraars. Uh, ooit van Ridder Radio gehoord hebben. Morgenavond. De hele avond. Echt bal op Ridder Radio. En dan hebben we Nelly. Dan ga ik eens even de programmering erbij halen. Elke maandagavond. Uh, even kijken hoor. Ridderadio. Gaan we even opzoeken. Want nu kan het nog. We hebben nog 4 minuten. Ik ga even reclame maken voor Ridderadio. Uit zijn schema. Dus www.ridderradio.com. Dan hebben we van 8 tot 10 uur. Het zesde zintag van Nelly te Napel. En van uh, 10 tot 11 uur. Natuurlijke tijd met Guus en Friends. En dan hebben we programma van Willem de Ridder, hemzelf. En uh, die is van 11 uur s'avonds tot 1 uur de volgende ochtend. Dus 2 uur lang Willem de Ridder. En dan kan je chatten, je kunt lekker kletsen met elkaar. En uh, ja goed, dus is uh, hartstikke gezellig. Uh, ja, ik vraag hem even. Kijk, Guus gaat, uh, gaat uh, onze vriend Bubbles uitnodigen. En, uh, en als hij er zin in heeft, dan komt hij bij Guus vrijdagavond weer gezellig uh, muziek maken. Want uh, laten we eerlijk wezen, het zijn maar aardige mensen bij Ridder Radio. En uh, ja, het was hartstikke leuk om naar te luisteren en... Uh, dus even een tip van mijn kant, uh, ridderradio.com, elke dag zenden ze uit. Dus uh, ja, <laughs> ik kan wel zeggen dat we uh, zusterstations zijn, hè? zo kun je het wel zien. Ja. We hebben nog een paar minuten, nou, uh, ik ga vast afscheid nemen. Voor iedereen die luistert bedankt, uh, ook uh, Guus en Arjan. Nou, Arjan is al ondertussen alweer verdwenen en misschien zijn er wel meer mensen geweest die geluisterd hebben. Dus bedankt voor het luisteren Guus en Arjan en Els natuurlijk en uh, alle andere mensen die eventueel meegeluisterd hebben deze uh, programma wordt opgenomen en wordt online gezet dan kunnen jullie vanaf uh, nou, over een klein half uurtje terugluisteren op uh, www.eurostarradio.com nou, uh, bedankt chatters en luisteraars Ik vond het heel erg gezellig we hebben nog uh, kleine twee minuten en we gaan weer met de intro uh, beginnen. De intro uh, waar we mee begonnen zijn. Die hebben jullie. Uh, de mensen die dus uh, niet live luisteren, hebben jullie gemist aan het begin. Daar, uh, ja, we zijn dus een uurtje langer gaan uitzenden. Dat Plug Plug uh, en dat is Pluck uh, and Play. Pluck and Play. Van Dave Inburnon. En dat is de tune van, uh, van mijn programma. Plug and play. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en voor het chatten. En ook de mensen die later deze uitzending terug gaan luisteren. Jullie ook bedankt voor het luisteren. En hier is zo onze begin- en eindtune van Eurostar Radio. Plug and play met Dave Imbernan. En nou hoor ik even niks. Hey, ja, Oké. Okay. Waarom hoor ik niks? <fijt> Daar komt-ie. Luisteraarsjes tot volgende week. We gaan zaterdag weer non-stop muziek uitzenden. Tot en uh, met uh, uh, zondag. En dan ben ik weer volgende week zondag terug. Van 8 tot 10 uur, of s'avonds van 8 tot 10 uur. Met chatten. Je kunt ook skypen met me. En dus uh, tot volgende week, zondag. Oké, okay, luisteraars, bedankt. Het was uh, uitzending van zondag 27 januari 2013. Ik ben DJ Aap. Luisteraars en chatters, bedankt. En tot de volgende keer. Bye bye, saai En morgen weer gezond op. Hè? Bye.